Asper Clash en Daniel Bofi en Roy Rox en Mo MC. Oké, okay, tot zover. Dit was dan de partyguide van, van deze, deze week. week. Zometeen, na de klok van 10 staat hij weer helemaal voor je klaar. The one and only DJ Dion Sydney. En gaat jouw nieuwe track nog voorbij komen? Want vorige week hadden we een primeurtje met jouw ja, nieuwe ja, track. Ja, ik uh, ga hem nog een keer draaien. Top Ook op... heel veel positieve berichten over gehad, hè? Ja, ik, heb ja. een paar, ik pak hier even een mailtje erbij van uh, Paul. Paul zegt... Volgens mij hoorde ik de nieuwe track van DJ Dion Sidney voorbij komen. Ontzettend gaaf. Nou, nou. Nou, hé. Hey. Ja, Steek dus geeft... die veer eventjes. Uh... <laughs> Wat? We gaan we eventjes meemaken hoe jij eruit met zo'n veer in je. Nu gaan we door met deze plaats van fucking mad. You bring me joy. Natuurlijk komt het altijd het grootste dansvloer. Dit is hier tot aan 12 uur. Alle hete blaadjes In de mix. DJ Boot. Onze enige rechte DJ die ons zit niet All this time Behind closed doors Spark this fire even more Inside of me, can you feel the energy of love? So feel my burning love man. Antwoord schuwt ze de antwoord door. See it in the house. Red wheels of steel, the one and only. DJ Dion Sydney. Zojuist, ja, je zijn nieuwe plaat horen. Party island, exclusief hier. Wij zien It. Zometeen na de klok van 11 Een uur lang. DJ JK nonstop in de mix. Zorg dat je me aanhoudt hier op jouw ZVM. Nu stel verder. With the last one, on the Gay Leon Sydney.